Meneer Chang vertelt. De eerste aflevering van een serie over het leven van alle dag in China. Het materiaal voor deze serie is niet afkomstig van dissidenten, maar van Chinezen die in China leven en daarop willen leven. Omdat bepaalde uitlatingen over de partij en het regeringsbeleid een risico voor de betrokkenen inhouden, zijn de berichten door de Duitse schrijfster en samenstelster Sibylle Tamin in een achttal vertellingen samengevat. In deze eerste aflevering vertelt meneer Chang hoe de gewone man en vrouw in China van dag tot dag worstelen met het immense probleem van de woningnood. China is de revolutie aan het vergeten. De jonge mensen in het China van vandaag vinden dat we genoeg revolutie hebben gemaakt. En dat vinden niet alleen de jonge mensen. Het gevoel dat we genoeg revolutie hebben gemaakt, breidt zich eigenlijk van dag tot dag verder uit. Nu willen we iets anders maken. We willen iets voor ons persoonlijk maken. Privé leven. Een ongekend woord voor ons. Liefde, muziek, dansen, spelen. Zonde, revolutionaire zonde. Dat is wat wij willen. Het is waar, de mensen durven het nu openlijk te zeggen. Ik denk dat de toekomst van China democratischer zal zijn. Natuurlijk met beperkingen, maar toch zo dat je tenminste nee kunt zeggen tegen de politiek zonder daarom direct aangeklaagd te worden. Ook nu al word je niet meer in dezelfde mate gedwongen dingen te zeggen die je niet meent. Kritiek uiten is echter iets anders. Kritiek uiten, dat zal nog een tijdje gevaarlijk zijn. Iemand heeft bijvoorbeeld in Hongkong een kritisch artikel gepubliceerd en die kwam in de gevangenis. Dus... Zelfs als je iets kritisch schrijft en het niet hier, maar in andere landen publiceert, kan dat een misdaad zijn. Ik denk ook dat China in economisch opzicht een kleine sprong voorwaarts zal maken. Misschien om onze levensstandaard wat omhoog te brengen, geleidelijk aan. Dat betekent dat de regering niet zozeer haar hoofd zal moeten breken over ideologische waarden, dan wel over het welzijn van het volk. Zo zal het geleidelijk aan beter worden. Geleidelijk aan, maar beter. Weet u, ik leef sinds 1956 in Peking. Dat wil zeggen, vanaf het moment dat ik direct van de universiteit in Shanghai naar een bedrijf in Peking werd gestuurd. Ik ben sindsdien niet meer overgeplaatst en dat zal ook zeker niet meer gebeuren. Wij leven met z'n drieën in één kamer. Ikzelf, mijn vrouw. En ons dochtertje. Onze kamer beslaat 16 vierkante meter. Dat is groot. Dat is meer dan voorgeschreven. Voorgeschreven is 3 vierkante meter per persoon. Dan zouden wij er dus maar 9 hebben. Zoals de anderen. Maar we hebben er 16. We hebben een groot bed voor mijn vrouw en mij. En een klein bed voor onze dochter. Die twee bedden nemen al iets meer dan de helft van de kamer in beslag. Maar we hebben ook een flinke tafel en een gezamenlijke klerenkast. Bovendien nog een kleiner tafeltje om spulletjes op te zetten... en een kleinere kast voor het serviesgoed. Naast dit alles blijft er niet veel plaats in de kamer meer over. De stoelen hebben we al ingeklapt en zetten we altijd tegen de muur. Maar vlakbij de deur is nog een klein hoekje vrij... en dat is de plaats voor de vrienden. U moet namelijk weten... In China is het niet onbeleefd als mensen plotseling op bezoek komen. Ze kloppen en voor je het weet staan ze al buigend bij je binnen. Wij vinden het trouwens leuk als er bezoek komt. Als er twee komen, kunnen ze op hun gemak daar bij de deur zitten. Dan klappen we de stoelen voor ze uit. Komen er vier, dan moeten twee van hen verder de kamer inlopen en op bed gaan zitten. Dus twee bij de deur, twee op bed en wij zelf aan de grote tafel dan is het het beste dat iedereen blijft zitten en niet meer opstaat, want plaats om te lopen is er niet meer. Maar er is altijd nog wat meer ruimte te maken. Je moet vindingrijk zijn, anders gaat het niet. We zetten het kleine tafeltje bij de vrienden naast de deur, want dat is opklapbaar. Ook het kleine bed kan opgeklapt worden, en de bovenkant ervan vormt dan een lange plank, waarop de twee die op het grote bed zitten, hun bord kunnen neerzetten. En dan eten we met z'n allen. Ten slotte is er nog de gang van het huis waarin wij onze kamer hebben. En alle gezinnen die in het huis wonen proberen natuurlijk zoveel mogelijk van de gang te gebruiken. Toen wij er kwamen wonen was de gang 1 meter breed en 6 meter lang. En de hoogte was 2 meter 50. Maar eerst zet een gezin links wat neer, dus loopt iedereen wat meer naar rechts. Daarna zet een gezin rechts wat neer. Dus iedereen houdt het midden. Zo bleef er na een tijdje maar een heel smal pad over. En wie nu door de gang loopt, moet er goed op letten dat hij niet tegen de spullen van de buren aanstoot. Maar niet alleen de vloer van de gang wordt gebruikt, ook de muren. Ieder bevestigt er zijn kapstokken, ieder spijkert er zijn planken. Er wordt werkelijk geen plek onbenut gelaten. Soms wordt een stuk muur tegen een deel van de vloer geruild. En tenslotte komt de plafond. Er wordt van alles aan het plafond gehangen, ieder heeft daar zijn haken. Zo is onze hele gang heel smal geworden, korter en nog lager ook. Op dit moment leven er 8 miljoen mensen in Peking. De bevolking van de stad is enorm gegroeid sinds de bevrijding. Onder Chiang Kai-shek was Nanking de hoofdstad. Maar de communisten kozen voor Peking. Zo werd Peking in 1949 de hoofdstad. En omdat ze talloze mensen nodig hadden om daar voor de regering en de partij te werken, moesten velen uit andere steden naar Peking komen. Er komen er nog steeds. En zo groeit Peking steeds maar door, elk jaar. Sinds de bevrijding is Peking vier, vijf, zes maal zo groot geworden. Voor de regering ontstond daardoor de noodzaak al die mensen onder te brengen. En natuurlijk is de stad daardoor veranderd. Weet u, de oude huizen in Peking waren heel licht gebouwd. Je kon ze zo meenemen, zei men. Dieven konden het huis s'nacht stelen met familie en al. Alle huizen bestonden alleen maar uit de benedenverdieping. Ze waren zo licht gebouwd dat je ze met een stok kon doorboren. Je kon ze werkelijk met een stok kapot maken. Maar ze ademden, ze leefden. Door de regering werden veel nieuwe huizen gebouwd. Appartementen van heel slechte kwaliteit. Wel of niet mooi, wel of niet comfortabel, dat kan ze niet schelen. Ze maken alles zo klein mogelijk. Dat is goedkoper. Ze proberen gewoon zoveel mogelijk ruimtes uit één woonblok te halen. De huizen die nu gebouwd worden, hebben 24 verdiepingen. Maar die etages zijn niet zo hoog als in het westen, lager. En de kamers zijn zelfs veel kleiner. En nu maken ze alle woningen ook nog zonder bad, om ruimte uit te sparen. En natuurlijk is het bouwmateriaal zeer slecht. Ik denk soms dat je ook die 24 verdiepingen wel met een stok in elkaar zou kunnen slaan. Maar de huur is dan ook heel laag in deze huizen. Mijn kamer van 16 vierkante meter kost 3 yuan per maand. Dat is ruim 3 gulden water inbegrepen. Daar komt nog één of twee yuan voor elektriciteit bij. Alles bij elkaar dus vijf yuan, hoogstens. Dat is alles wat je moet betalen. Maar dat is niet de werkelijke prijs, de regering draagt ook bij. Ik woon in een huis dat door mijn bedrijf gebouwd werd. Ik betaal dus drie yuan in de maand. En mijn bedrijf betaalt nog eens drie yuan, of zelfs meer, erbovenop. Vergeleken met de huishuur in het Westen... is het bij ons dus heel goedkoop. Maar het probleem is dat je geen keus hebt. Je kan niet kiezen. Je kan niet zeggen dat je een betere kamer zou willen. Ze wijzen je een kamer toe en je moet hem nemen. Je hebt geen keus. Je kan geen nee zeggen, want je hebt jaren op die kamer gewacht. Je kan ook niet zeggen, ik wil wel meer betalen, ik wil wel voor drie of vier kamers betalen. Dat kan alleen als je een hoge positie bekleedt of een leidinggevende functie hebt in een of andere organisatie. En dat zijn er maar weinigen. Voor de andere gelden de normale regels. Drie vierkante meter per persoon... en op zijn hoogst... 16 vierkante meter per gezin. Ze zeggen dat dat genoeg is. Zelfs als je twee kinderen hebt... moet dat genoeg zijn. Man en vrouw en twee kinderen... leven in een ruimte van 16 vierkante meter. Ze zeggen zelfs... dat dat helemaal niet slecht is. Want eigenlijk hebben vier personen... maar recht op 12 vierkante meter. Bij de regering... Denken ze dat dat echt genoeg is en echt niet zo slecht. Wij daarentegen denken, ja wij hebben er echt genoeg van. Maar wij zeggen het nog niet. En dat is ook niet zo slecht. Weet u, in onze woningen leven vier gezinnen. Maar er is maar één toilet, één keuken en één badkamer. Die delen we met z'n veertienen. Mijn gezin bestaat uit drie personen, gezin 2 uit vier, gezin 3 uit 3, en het laatste gezin weer uit vier personen. Dus 2 maal 3 plus 2 maal 4 is 14 personen die gebruik maken van één toilet, één badkamer en één keuken. En hoe klein die keuken ook is, hij moet toch door vier gezinnen gedeeld worden. Alle gezinnen moeten de mogelijkheid hebben er te koken. Tegelijk. Elke middag om 12 uur is het in de keuken een drukte van belang. Hoe zegt men dat in het Westen? Spitsuur. Want elk gezin wil vlug het eten klaarmaken. Hoe vlugger je kookt, des te de meer tijd heb je om te eten. En dat is niet veel. Al na 15 na 20 minuten gaat iedereen terug naar kantoor of fabriek en moeten de kinderen weer naar school. Met de badkamer is dat anders. Wie binnen is, is binnen. Die doet de deur op slot en de anderen staan buiten. Zij moeten wachten. In de winter duurt dat niet lang, omdat we dan niet baden. Er is alleen maar koud water en de badkamer is onverwarmd. In de badkuip kan je ook niet gaan zitten, want die is te vuil. De badkuip wordt bij ons voor andere doeleinden gebruikt. Bijvoorbeeld voor het schoonmaken van de bezem en de dweilen. We hebben geen vloerkleden in onze kamers. De vloeren zijn allemaal van cement en moeten dus geschropt worden. En omdat er geen enkele andere mogelijkheid is dan het cementwater in de badkuip te gooien... en de dweilen daar te reinigen... Moet de badkuik wel smerig worden en kunnen we er niet meer in gaan zitten? Daarom staan we in de badkuik met badschoenen aan en douchen. Zo wordt die toch nog gebruikt. Maar in de zomer wil iedereen elke dag douchen. Meestal na het avondeten. Na het avondeten wordt de badkamer dus veel gebruikt. Hij is altijd bezet. Als iemand van een gezin binnen is, dan zal die als hij klaar is de volgende uit het gezin roepen. De vrouw zal haar man roepen. En de man het kind, daarna het tweede kind. En pas als het hele gezin gedoucht heeft, is de badkamer vrij. Dan komt het volgende gezin aan de beurt. Als een gezin pech heeft, moet het meer dan een uur wachten tot het naar binnen kan. Nooit langer. Niemand doucht al te lang, dat staat de beleefdheid tegenover de buren niet toe. En het koude water. De Chinezen zijn verdraagzamer dan de mensen in het Westen. Want het leven is niet zo makkelijk voor ze. Hun leven is zwaar. Ze weten dat. Ze weten dat ze zich niet voortdurend kunnen beklagen. Ze moeten leren dulden. Ze hebben hun situatie begrepen. Onveranderbaar. En dus zullen ze hun best doen om goede betrekkingen met hun buren te onderhouden. Ze weten dat als er ruzie ontstaat, het leven in huis onaangenaam wordt, want je hebt er jezelf mee. Daarom proberen ze geen aanleiding te geven. Ze zijn bijna altijd vriendelijk. Zelfs als ze kwaad zijn, laten ze het niet merken. Ze zijn kwaad van binnen. Ze zullen er met hun vrouw, met hun man over praten, maar ze zeggen het niet hardop. Zelfs niet in hun eigen kamer want dan zouden de buren het kunnen horen. En zo brengen ze het ook hun kinderen bij. Wees beleefd, maak niet te veel lawaai, ren niet te veel rond, maak niets vuil, blijf altijd vriendelijk, en als je kwaad wordt, alleen van binnen. Ja, zo proberen wij de vrede te bewaren in China. Meestal. Is nog iets dat ik u wil vertellen. Er leven dus vier gezinnen in één woning. Elk gezin heeft een elektriciteitsmeter in zijn kamer die alle stroom die in die kamer verbruikt wordt opneemt. Dat is eenvoudig en duidelijk. En voor de hele woning is er nog een gezamenlijke meter waarvan het bedrag over de vier gezinnen wordt verdeeld. Goed. Maar hoe? Want hier ontstaat een probleem. Hoe gaat dat met de lampen in keuken, badkamer, toilet en gang? Als je de vier kleine meters in de kamers afleest en optelt, krijg je de som. Twaalf, bijvoorbeeld. Maar het totaal op de grote meter is vijftien. Dat betekent dat de drie resterende eenheden het verbruik aangeven van de lampen in keuken, badkamer, toilet en gang. Die drie eenheden moeten dus door vier gedeeld en vervolgens door de vier families betaald worden. Een moeilijke opgave. Zo moeilijk, dat ieder deze taak bij toerbeurt op zich neemt. En wie hem erop heeft zitten, geeft snel de volgende de beurt. Zo wisselt dat van maand tot maand. U moet namelijk weten, daar ontstaat ruzie over. De een vindt dat telkens na het verlaten van de ruimte het licht moet worden uitgedraaid, want dat spaart geld. De ander daarentegen vindt dat het uit- en aandoen van het licht slecht is voor de gloeilamp. Daardoor breekt de draad sneller en is het beter het licht te laten branden. Beide zeggen nu beleefd dat de opvatting van de ander interessant is, maar niet overtuigend. Zo ontstaan twee principiële opvattingen over dit probleem, die ook door de beide gezinnen worden aangehangen. Gezin 1 herhaalt dat het werkelijk beter is, telkens als je de ruimte verlaat het licht uit te doen. Gezin 2 stelt dat het slecht is voor de gloeilamp die daardoor sneller kapot zal gaan. Daarom moet het licht samen aanblijven als deze ruimtes veelvuldig worden gebruikt. Want als de ene eruit gaat, gaat de ander erin, de ruimte staat altijd maar voor enkele seconden leeg. Beide redeneringen zijn redelijk en juist. Maar geen van de partijen geeft dat toe en weet van wijken. En als een van hen nu naar buiten gaat en het licht niet uitdoet, komt een ander en draait het uit om duidelijk te maken dat de eerste het zelf had moeten uitdraaien. Hij zegt natuurlijk geen woord. Maar als je het uitdoet, betekent dat waarom doe je dat zelf niet? En de ander komt dan terug en draait het weer aan. En zegt ook geen woord. Op dit moment wordt het menis. Terwijl het twistpunt zo onschuldig lijkt. Waar gaat het om? Om gloeilampen en een beetje geld? Het gaat om mensen die met te veel, te dicht op elkaar moeten leven. Al jarenlang en praktisch zonder hoop op verandering. Dat is het conflict. En daarom beheerst het ook als een ziekte de woning en steekt iedereen aan. Dus, als iemand in de badkamer is en daar zijn tanden poetst of zijn gezicht wast, vroeg of laat in de avond moeten alle veertien Chinezen dat in de badkamer doen. Dan laat iemand die vriendelijk is, ook een ander aan de wastafel en doet een stapje opzij om ook voor hem plaats te maken. Maar als hij kwaad is op de ander, wordt hij niet eens opgemerkt. Hij blijft staan waar hij staat. En zo groeit de spanning. En na een bepaalde tijd barst de bom. Dat kan niet anders. En wanneer het conflict eenmaal uitgebroken is, dan is het niet meer binnen de perken te houden. Ze ruzie dan openlijk op heel onaangename wijze en zeggen alles tegen elkaar over gloeilampen. En dan helpt de vrouw de man, de jongen helpt zijn moeder en al gauw is het geen ruzie tussen afzonderlijke personen meer, maar tussen twee groepen. Ikzelf echter behoor tot de derde groep, die neutraal is. Mijn vrouw en ik proberen de twist bij te leggen. Maar als ze allemaal al kwaad zijn, wordt het onmogelijk iets bij te leggen. Dan gaan we liever naar bed. En daar zeg ik tegen mijn vrouw dat het natuurlijk inderdaad beter is het licht niet alsmaar aan en uit te doen, maar het te laten branden. Onverstandig genoeg deelt mijn vrouw deze mening niet. Zij beeldt zich in tussen het aan en uitdoen van het licht inderdaad geld te kunnen besparen. Op beleefde toon noem ik deze zienswijze dwaas en kortzichtig. Mijn vrouw vergeet zichzelf en noemt mij een dwaalicht. Daarop breken wij het gesprek af en besluiten de nacht gescheiden door te brengen. Wij doen dat door elkaar de rug toe te draaien. Weet u, helaas wordt zo'n onderlinge twist steeds heviger, steeds erger. Al gauw maken ze elke dag en elke avond ruzie. Veel gezinnen leven onder deze omstandigheden samen. Ze maken nog veel erger ruzie dan de gezinnen bij ons en eigenlijk kunnen ze geen dag langer bij elkaar blijven, maar ze moeten wel. Soms tot er een zenuwcrisis op volgt. In dit stadium beraden de partijsecretarissen zich of ze er niet iets aan kunnen doen. Misschien dat de familie ergens anders heen kan, zodat de beide groepen elkaar niet meer ontmoeten. Deze partijsecretarissen kan je dus om hulp vragen. Ze zitten in elk bedrijf. Elke afdeling bestaat uit vele secties en elke sectie heeft zijn eigen secretarissen die weer hun eigen taken hebben. De ene is er voor de politiek, een ander voor het dagelijks werk en zo is er ook een die voor woningzaken verantwoordelijk is. Die zoeken ze dan op. Hij hoort hen aandachtig aan, maar meestal antwoordt hij alleen maar, u hebt gelijk, maar ik kan u niet helpen, het spijt me wel. En dat is alles. Hij kan mij niet helpen. Ik moet mezelf helpen. Dus probeer ik de mensen te leren kennen die over de kamerverdeling gaan. En als ik een van hen ken, vraag ik hem tenslotte of hij mij een plezier kan doen. Natuurlijk moet ik hem kennen, want wie hij niet kent, die kan hij ook niet helpen. En hij zal ook niet willen helpen als hij toch niet helpen kan. Dus hij moet je beslist kennen om je te kunnen helpen, om te doen wat hij niet mag doen. Ik vraag hem dus, bestaat er misschien een kleine kans dat ik mijn kamer tegen een andere kamer kan ruilen, nu, op dit moment? Nu, op dit moment, dat is belangrijk, want zijn antwoord is afhankelijk van het moment waarop ik het vraag. Worden namelijk nieuwe huizen gebouwd, dan komen er nieuwe kamers en dan volgt er ook een verdeling. Alleen als er huizen bijgekomen zijn, kan je misschien je kamer ruilen. Anders heb je geen kans. En kan het gebeuren dat je je leven lang in dezelfde kamer woont. Want van een automatische ruil kan geen sprake zijn, omdat er nooit genoeg kamers zijn. Er zijn bijvoorbeeld tien gezinnen die allemaal voldoende reden hebben om een andere kamer te willen, maar er worden er maar drie verdeeld. Maar drie gezinnen krijgen een kamer... Zeven worden teleurgesteld. Ook die hadden een dringende reden, maar er waren nu eenmaal niet meer dan drie kamers. Die zeven anderen moeten dus wachten tot de volgende keer, tot er weer wat verdeeld wordt. Dat kan drie of vier of vijf jaar duren. Natuurlijk hebben die gezinnen geen relaties. Ze kennen niemand. Ze krijgen geen hulp. En zo worden ze opzij geschoven en moeten wachten. En als er dan nieuwe huizen gereed zijn, zijn er opnieuw maar drie kamers bestemd voor die zeven. Dus wachten er nog steeds vier. En als er voor die vier tenslotte ook kamers zijn, dan komen er jonge mensen die willen trouwen en als ze getrouwd zijn willen ze kinderen. En met de kinderen een grotere kamer. Zo zal het probleem blijven bestaan. Nooit zal men kunnen zeggen, het is eindelijk opgelost, we zijn eruit. Altijd wachten er vier. Weet u, wij Chinezen zijn met één miljard mensen. Het schijnt dat we jaarlijks nog maar rond één procent groeien. Elk jaar dus tien miljoen erbij. Steeds komen er nieuwe gezinnen. Ze werken, willen een kamer. Ze trouwen, willen een grotere kamer. Het is onmogelijk dit probleem op te lossen. En ze maken er ook geen haast mee. Het is nu eenmaal zo. Laat het maar zo. Niemand kan langer wachten dan hij leeft. Dit was de eerste aflevering van Meneer Tsiang Verteld. Vertaling uit het Duits, Paul Beers. Verteller, René Lobo. Regie, Ab van Eyck. Volgende uitzending over 14 dagen, zelfde tijd, gaat over huwelijk en liefde in het alledaagse China.